In Wit-Rusland is de accreditatie van zeker 17 journalisten ingetrokken. Journalisten van onder meer de BBC, de ARD en een aantal persbureaus mogen dan niet meer werken. Sinds de presidentsverkiezingen begin augustus wordt het journalisten moeilijk gemaakt in Wit-Rusland. Algemeen wordt aangenomen dat zittend president Lukashenko de verkiezingen heeft gewonnen door fraude. Donderdag werden nog tientallen journalisten opgepakt. De mediabedrijven zijn verontwaardigd over de aanhoudingen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Entertainment for you. En dit ook niet. En dit helemaal niet. Oh. We nou zeggen, allemaal een hele goede ja, avond weer. Uh, we zijn er weer naar een lange vakantie. Hier is hij dan weer, de ondergetekende Fred hier bij ZFM uh, Radio. En dat allemaal vanaf de tolweg hierna. En uh, even kijken hoor. Ja, We gaan, uh, we gaan gelijk een uh, muziekje instarten. Nou, lekker de gauw houden van uh, George uh, McRae en uh, Rock Your Baby... Ja, hé. Hey. Ik zou zeggen, ja, goedenavond, eet smakelijk. Klanken uit de jaren 70. Josh McRae en Brak Your Baby. Entertainment voor You tot de klokjes van 8 uur. 106,9 en 104,5 op de kabel. TV-krant. En natuurlijk DHB plus 6A. Dus zit je net het eten? Eet smakelijk. Tot 8 uur. Entertainment for You. We gaan verder met onze zuidenbuur Lisa Lewis. En wat ik voor je voel. Entertainment for You. Meer dan radio. En blijf er lekker bij, hè? Want straks hebben we ook nog de drieën berij van Fred Heij. En uh, ja, we gaan ook nog wat, uh, wat bellen. De wereld lijkt verbaasd.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 De avond gezien en ik heb haar gevraagd of ze morgen misschien een colaatje wou, met een rietje erin met een Ze zei nee, ik wil meer iets te past bij de sfeer. Vul de glazen met bier en kom op met die snaps. Dan vertrekken we hier.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 Slaapkamer zien. zien. Anne-Marie, René Kars Hier. Hier bij ZFM Entertainment for You en we gaan lekker verder met een, ja, een heerlijk nummer. Met mij in je leven gaat alles Jeffrey Hazen en Brace van mij alleen. Zeker. Dan gaat we weet het alles. Een verzoekje aanvragen, dan mag.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 Moet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 mij niet langer op je wachten, lieberin. Oh lekker, lekker ding. Ik hou van jou. En hier kom jij nou in het leven, lieveling. Oh, lekker, lekker, ging. dan, Gerard Joling en Lieveling. En uh, ja, voor een verzoekje ga je gewoon lekker naar www.zfmartiesten.nl. En daar mag je ook uh, ja, uw klachten neerleggen. Dat mag ook. U luistert naar Entertainment for You. Zo is dat. We gaan verder met Lindsay en Jan Smit. Entertainment for You tot de klokjes van 8 uur. Mijn naam is Witte Goedenavond. Sterrennacht, bij volle maan, zo eens zoals in sprookjes. Jij bent daar, ik zie je staan, kom langzaam naar je toe. Ik fluister zachtjes in je oor wat ik met jou wil doen. Je geeft je over, gaat erop. Dus nog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 Ja you don't Dale. Oh. Yeah. Me queda plata para het niet par de cervezas, Ik no me puedo quejar. El Instagram het lo borré del sistema y niet la playa me fui a disfrutar del sol y la arena, porque así vivo feliz. Ja, dat is de titel. Ja, yo ja, yo ja, ja, Dat is yo yo ja, yo yo yo yo ja, yo yo yo yo ja, ja, je hoort nooit zoveel hit hier, op, uh, op, uh, nou ja, hier, hier nee, op deze zender juist. Blijf erbij, 106.9, 104.5 op de kabel. En uh, ja, we gaan lekker verder met... Uh, uh, ja. Even kijken hoe ja, je... Ja, ja, ja. Ja, ik was hem even kwijt. Ja, Mother Talking. Je kent ze vast nog wel. Die twee hele gladde jongens uit, uh, uit Duitsland. And you can win if you want. If you want you will win En natuurlijk mag je natuurlijk een verzoekje aanvragen www.zwmartiesten.nl meeluisteren kunt u ook natuurlijk via de site En als je denkt, nou nou is het wagger Nou heb je het helemaal mis, maar je mag het zeggen hoor. En je hebt de keus natuurlijk. You picked your things in a carpet bag. Left on never looking back. Rings on your fingers, pain on your toes. music wherever you are the girl for me. Rings on your fingers, paint on your toes, You'll live in town where nobody knows. You can win if you want, if you want it you will win. On your way you will see that life is more than fantasy. Take my hand, follow me, oh you got a brand new friend. I'm not Het gaat allemaal even niet zo lekker, maar ik hoop dat u in ieder geval wakker bent, dit is dan uh, hot chocolate. Uh, en yeah, ja, so you win again. Just I But only fools come back Oftewel hot chocolate. En uh, ja, zo, so you win again. En uh, ja, we gaan een uh, lekker nummer draa een nummertje draaien uit de uh, uh, ja, eigenlijk een beetje vervlogen tijden van Entertainer for you. En uh, ja, ooit uh, was hij hier een paar keer aanwezig in de studio. Iet mooi van het end. Je zei niets meer terug en je keek me niet aan.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 is dit van het heen. En uh, ja, ik was van de week even uh, bij hem. Het gaat prima met hem. Dus voor mensen die nieuwsgierig zijn hoe het met hem gaat, deze zanger uit Apeldoorn. Ja, daar gaat het prima mee. We gaan verder met Cory Konings. En, en zij hebben het over. Ik neem al, ja, al mijn dromen met me mee. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Tot 8 uur. entertainers bij u. Mijn naam is Peter Heij. Goedenavond. Neem al mijn dromen met me mee Uit het mooie zaadrokee De tijd die ging zo snel voorbij lagen we wakker, heel dicht bij elkaar De mooiste tijd van ons leven, die ik in mijn hart bewaar Nu zijn het enkel dromen, maar ook niet zoveel meer Sinds ik jou ben tegengekomen, klopt mijn hart steeds maar meer ik neem al mijn dromen met me mee, uit het mooie saad De tijd die ging zo snel voorbij. Ja, we draaien nog eventjes deze. Dat is al een uh, lekker dag houden natuurlijk. Ik neem al dromen met me mee. Ja, van Coricoon is Maar ja, twee dagen geleden... ...heb zij een, uh, ja, een, een nieuwe getorpedeerd eigenlijk. En uh, ja... ...druk je lijf tegen dat van mij. Maar ze, uh, ja, die gaan we nu niet draaien natuurlijk. Die gaan we straks draaien in tweede uur. Eerst Jannes. En uh, ja, alle liefde zal ik geven.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 dagen van het leven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 Krijgt alles van me terug. Mijn liefde zal ik geven. Niemand is jammer van u. Eh, zeg. Ja. Hey, um, ja, we gaan een, een, een, lekker, een lekker plaatje, plaatje, plaatje draaien. Ja. En uh, dat is natuurlijk van ooit dus de, de, de Nummer 4 vanuit de Entertainment for You Dutch top 5. En uh, ja, ben je nieuwsgierig naar de Entertainment for You Dutch top 5? Ga even naar zfmartiesten.nl. Daar, uh, daar kunt u gewoon even kijken. De top 5 uh, van uh, zfm Entertainment for You. Ja, wat gaan we doen? We gaan hem draaien. Uit de Entertainment For You, dagstop 5. Heerlijk nummer. Blijf erbij, hè? Tot 8 uur, Entertainment For You. Mijn naam is Fred hey. En straks nog eventjes de, de drieënberei van Fred Hy. Die hey. schoelen zomernachten waren zo fijn. Veel mooier dan een droom kon het niet zijn. Met jou de hele zomer...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 Goeie, Dutch top 5. En Roy, natuurlijk gefeliciteerd met je mij. moeder. Ja, wat die is ook jarig vandaag. En um, ja, we gaan uh, um, ja, nog eentje draaien tot, uh, tot de klokjes van uh, uh, 7 uur. Dan zit er alweer een uur op. En uh, ja, dat doen we met een hele, hele, hele, hele, hele lekkere plaat. Um, Spaanstalig wel. Uh, maar goed dat, uh, dat, uh, ja, dat is ook wel eens een keertje heerlijk uh, bonus dias Tristeza van José Luis Parales ZFM de zender van Zandvoort en Omstreken zo is het uh, heerlijk, heerlijke plaat tot de klokjes voor 7 uur. En uh, dan doen we het uh, ja, bij deze plaat. Ik zou zeggen, tot straks in tweede uur. En blijft er lekker bij. Drie uur van Fred, hij straks. En wil je nog een verzoekje aanvragen, dat kan. Zet Dan kunnen we hem dadelijk nog, uh, ja, denk tussen tussenvoegen.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 De puntillas el salón y hoy en la mañana desperté weer estabas de de mi corazón. Buenos días, tristeza. Siéntate junto a mí. Cuéntame si conoces.